terug bij het tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... en uh, vandaag staat het uh, CFM Jazz in het teken van Jazz en Piano. En u luisterde om naar uh, het Kenny Drew trio... van het album If You Could See Me Now uit 1974. Eigenlijk het uh, vervolgalbum op zijn meest su succesvolle album Dark Beauty. Hij uh, heeft eigenlijk dit album meteen als vervolg opgenomen... op dat album Dark Beauty... Hij heeft dat gedaan in Kopenhagen. Uh, samen met uh, Niels Hemming, Orsted, Pedersen op bas... en Albert Toetie, zijn bijnaam, Heat on Drums. We gaan verder met een, uh, met een nummer van een hele grote pianist... Uh, namelijk Art Tatum. En uh, hij is zo bijzonder omdat hij eigenlijk uh, zo goed als blind uh, was. Hij was al met één oog blind toen hij geboren werd... en had met het andere oog beperkt zicht. Hij kon dus geen noten lezen, Hij heeft zichzelf volledig autodidactisch um, piano leren spelen... en is daar heel groot in geworden. Hij um, is eigenlijk op zijn uh, negentiende zijn begonnen te spelen... in een uh, lokale club uh, in Toledo, waar hij uh, woonde. En daarin uh, toen kwamen onder andere Duke Ellington, Louis Armstrong... Joe Turner en Fletcher Henderson voorbij... en uh, kwamen speciaal naar hem om te luisteren. In 1931 werd hij... Um, um, uh, ontdekte eigenlijk door Adelaide Hall, een vocaliste. En zij heeft hem meegenomen op, een, uh, op haar wereldtour. En zo is hij langzamerhand groot, groot bekend geworden. En eigenlijk is hij helemaal populair geworden toen hij meedeed aan een wedstrijd in 1933 in de Morgan's Bar in New York City. Met onder andere um, uh, Vets Waller um, en uh, Willy Smith. En um, daar speelde hij hun allemaal weg. Vetswolder, destijds ook een grote uh, pianist... maar toen hij uh, Art Tatum hoorde spelen, zei hij zoiets als... ik speel hier wel vanavond, maar uh, eigenlijk is, uh, is God ook in huis. En ja, ik ben maar zo, zo minderwaardig ten opzichte van Art Tatum. En dat hij door zijn collega's als een, uh, als een uh, ja, genius werd uh, beschouwd. En wat u gaat horen is in de eerste plaats uh, Tiger Rack... waar hij helemaal mee bekend is geworden, opgenomen in 1933... En daarna gaan we door met een, uh, met een nummertje. I know that you, that you know. En uh, als u wilt zien hoe, wat voor een talent hij is, dan moeten we absoluut even op onze site kijken. cfmjazz.nl op de uitzending van vandaag. En daar vindt u een uh, video uh, van Art Tatum. We luisterden naar een, uh, twee nummers van een uh, pianofenomeen, Art Tatum. We gaan verder met een vocaalnummer en natuurlijk ook piano op de achtergrond. Namelijk uh, wederom een nummer van het album Ella en Oscar uit 1965. Ella Fitzgerald en Oscar Peterson met het nummer April in Paris. Okay. Dat gaat nog wel even duren. Hè? Zeker als ik nu naar buiten kijk met die geweldige hagelstenen... die net naar beneden kwamen. We gaan verder met, um, met Herbie Hancock. Een, uh, ook een geweldige pianist die al heel veel uh, albums gemaakt heeft... maar ook met heel veel andere artiesten heeft opgetreden. En omdat dat ook leuk is om uh, zeg maar te horen waar hij een bijdrage aan heeft geleverd... ga ik een nummer draaien van um, een, uh, een live opname van een concert van Miles Davis... Namelijk het uh, concert uit 1964 waar Miles Davis uh, eigenlijk voor het eerst uh, groot optrad met, uh, met onder andere Herbie Hancock. Maar uh, ook natuurlijk nog met, uh, met bijvoorbeeld Ron Carter. En vlak daarvoor heeft uh, Miles Davis eigenlijk zijn complete eerste sextet uh, vervangen. Hij heeft een uh, artiest als Herbie Hancock en uh, Ron Carter uitgenodigd om auditie te komen doen, en uh, dat hebben ze gedaan in zijn appartement. Uh, daar hebben ze eigenlijk een, uh, een jam-sessie georganiseerd... en dat hebben ze twee dagen volgehouden. Miles Davis deed daar niet aan mee. Die zat namelijk op zijn bovenverdieping te luisteren via de intercom... naar wat ze daar deden. En na twee dagen uh, kwam hij erachter dat hij een volledige vervanging had... voor zijn eerste geweldige uh, quintet. En ze hebben het vervolgens een concert gedaan... in de Philharmonic Hall in New York in 1964. En daarin gaat u uh, horen Joshua... I'm sorry. Naar het geweldige pianospel van Herbie Hancock op het nummer Cornbread. Samen met het geweldige trompetspel van Lee Morgan, een van mijn favoriete trompetisten. Het album komt uit 1965, het heet ook Cornbread. En naast Lee Morgan en Herbie Hancock hoort u onder andere Billy Higgins op drums, uh, Jackie McLean op alt sax, Henk Mobley op tenor sax en Larry Ridley op bass. We gaan verder met uh, een album van Herbie Hancock zelf, ook uit 1965. Uh, na zijn uh, twee jaar bij Miles Davis gespeeld te hebben... is uh, Herbie Hancock uh, volledig voor zichzelf verder gegaan. Hij heeft daar een paar prachtige albums neergelegd... met volledig eigen composities. En uh, naast Herbie Hancock hoort u onder andere uh, Ron Carter, Tony Williams... en op trompet Freddie Herbert en op sax George Coleman. Het nummer heet The Eye of the Hurricane. Het album heet Maiden Voyage uit 1965. Herbie Hancock... We luisteren naar het geweldige pianospel van Michel Camillo. Een pianist, schrijver uit de Dominicaanse Republiek. En hij deed dit nummer samen met Tomatito. Het komt van het album Spain Again. En het nummer zelf heet From Within. Hij, Michel Camillo is niet zo heel bekend. Maar hij speelde dit jaar op Nordse Jazz. En uh, is vooral in, uh, ja, in de Caribbean en in Amerika een hele geld. De laatste nummers zijn we alweer aan toegekomen... en uh, er is natuurlijk één gigantische pianist die ik nog niet gespeeld heb vandaag... en dat is Errol Garner. Errol Garner, een, um, een buitenbeentje in de, ook in de jazz... Uh, heeft een hele eigen stijl ontwikkeld... heeft um, nooit les gehad, heeft nooit noten leren lezen... Uh, heeft een stijl ontwikkeld die eigenlijk nooit iemand heeft nagedaan. Hij is, uh, hij is daar heel uh, succesvol mee geworden... Maar hij is, ook, um, hij is er ook rijk mee geworden. En is daarmee in het jazz eigenlijk een buitenbeentje geworden. Hij heeft uh, meer dan 3000 verschillende opnames gemaakt. Zijn bekendste opname is Concert by the Sea. Een registratie van een live concert uit 1955 in Carmel, California. En... Um, Eigenlijk een, wil ik u nog even een hele leuke quote uh, uh, laten zien... om zijn, zijn karakter als buitenbeentje aan te tonen. Hij, uh, hij werd gevraagd... Uh, ja, maakt het wat uit of jij kan lezen? Hij zegt, nou, wat maakt het uit of je kan lezen? Niemand kan je horen lezen. In het laatste nummer van vandaag, CFM Jazz, uh, thema piano... Earl Garner, Concert by the Sea, 1956. En het nummer is Mambo Caramel.